Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Een drukke dag voor Geert Wilders. De PVV-leider moet een nieuwe verkenner aanwijzen... nu Gon van Strien al na een paar dagen is opgestapt door verhalen over fraude. En dus moet een nieuw iemand kijken welke politieke partijen willen praten over een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Roel Bosjes weet meer. Vandaag moet hij dus met iemand komen waar de andere partijen zich ook in kunnen vinden. Waar ze in ieder geval mee kunnen leven. Dat moet dan morgen officieel worden vastgesteld in een bijeenkomst met de fractievoorzitters. En dan moet duidelijk worden of alsnog morgenmiddag de gesprekken gaan plaatsvinden. Of dat er op een later moment deze week wordt begonnen met de formatie. Volgens Wilders zat er voor Gron van Strien niets anders op dan te vertrekken. Er is iemand opgepakt die iets te maken zou hebben... met de dood van een man van 23 uit Drenthe. Vorig jaar overleed hij nadat hij bij een tentfeest was geweest. De politie dacht eerst dat het om een ongeluk ging... vertelde ze vorige week in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Cas heeft die bewust nacht ook aan een vriend verteld... dat hij van zijn fiets was gevallen. We gingen ervan uit dat hij bij die val ook zwaar gewond was geraakt. Maar inmiddels houden we er rekening mee dat het toch anders gegaan kan zijn... en dat de dood van Cas toch geen ongeluk is geweest. De politie krijgt nieuwe informatie en heropende het onderzoek. Ze denken dat het slachtoffer is mishandeld toen hij naar huis wilde. En nu is er dus een verdachte opgepakt. Het gaat om een man van 20 uit De Wolde. Eén mailtje zorgde vanochtend voor heel wat chaos op verschillende middelbare scholen in Os, in Brabant. Via het mailadres van een leerling kwam er een bommelding binnen. En dus moesten alle leerlingen van zes scholen met spoed de klas uit. Via de intercom zeiden ze dat we naar buiten moesten. Maar in eerste instantie dachten we dat het gewoon een, een ontruimingsoefening was. Sommigen zeiden een bommelding, sommigen zeiden een lekkage, maar niemand wist het zeker en sommige docenten ook niet. Dus. De bommelding bleek even later vals. De politie doet nog onderzoek. De scholen blijven vandaag dicht. Het weer, de dag begon als guur hersenweer en wordt nu langzaam guur winterweer. De regen verandert vooral in het oosten in natte sneeuw, die lokaal zelfs kan blijven liggen. Het koelt dan flink af tot een graad of 1. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 En dan heb je trekking in Aldi Bol. Harry staat er alweer op het uh, raadhuisplein. Dus uh, ook daar kan je vandaag lekker van gaan genieten.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 We zijn vijf minuten geleden aan de tweede helft begonnen, ja. En, uh, we zijn begonnen met een, een buitenspeldoelpuntje voor VSV, maar die telde natuurlijk niet. Inmiddels gaat het spel gaat een beetje op en neer en we zitten nog in dezelfde formatie. Hebben we hebben niet gewisseld nog, dus het is een beetje aftasten. Maar uh, nou, dat goed 4-0 voor, dus dat zou je moeten kunnen uitspelen, zou je normaal gesproken zeggen. Zeker.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 Nou, we... Oh, 4-1. Jo, op de valrepen. Oh, jijje, Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Even niet opletten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Op oh, oh, oh. trainers lopen te mopperen. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo gaat dat. 4-1. Dus we zijn er nog niet, maar we gaan wel door. Zeker. En we, staan inderdaad, uh, we staan inderdaad heel ongeschud. Het is gewoon een bijveldje. En uh, ja, de bomen die is het enige wat een beetje zo waard is. Nou, dan wist ik je heel veel sterkte.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 Oh ja, sorry. Um, neem ik aan, hè? als we het over de drie personen hebben die, we, die je op de foto morgen heb gezien. Um, dat is mijn collega Douglas en die is ploegchef op Post Zandvoort. Aan de Linnéestraat. Aan de Linné ja. ja. Want voor even de duidelijkheid, Zandvoort heeft twee brandweerkazernes. Dat is eigenlijk uniek voor een dorp. Um, maar dat was allemaal in, die, in de Linnéestraat.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 En bijna alles is goed hè van de Rolling Stones. Ja. Of het nou oud of nieuw is, dat maakt helemaal niks uit. Hackney Diamonds, ook weer zo'n geweldig uh, album. Ja. Een aantal weken geleden had jij trouwens een special rondom uh, de Rolling Stones. Ja, met uh, Roderick Keur, de absolute Rolling Stones uh, uh, specialist in onze eigen regio. Ja, en de, ja, ja. ja. Uh, die gozer weet echt alles. Zeker, nou we gaan even naar uh, Velsenbroek, want uh, daar wordt uh, flink uh, gescoord toch? Ja, dat uh, wordt het zeker, ja. Althans, uh, ik dacht dat ik... Uh, <laughs> ja, ja. ja, oh, daar heb ik Piet. Ja, zeker Piet. Hier, hier, hier is Piet uit Velsenbroek. Hallo. Uh, het, het, het regent... Ja, hallo. Ja, ja, nee, we horen je. Het regent, het regent hier doelpunt. Het, het is droog overigens, maar het regent doelpunt naar Na de 4-1 uh, verliet ik jullie. Toen werd het uh, 5-1 door een uh, mooie goal van Raymond Wagenbrug. Vervolgens uh, toch weer een goal van VSV. 5-2...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 Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. So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 enough so we can fly away still gotta make a decision leave tonight De in het zand dit is the FM Zandvoort, Zandvoort.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 We hebben inderdaad, er zijn, er zijn beelden van, we hebben inderdaad een strafspoppen met 3-2 verloren. Oké. Okay. Jammer, maar ja. Zeker. Normaal was het verhaal was 2-0 en het was ver in, in Bunnick helemaal, maar het mocht niet, we uh, zijn eruit. We zijn uit de beker. Dus, uh, helaas, dat is, helaas. Het is niet anders. Dus, dus daar geen goede berichten over. Vandaag wel, 3-6 uh, daarvoor in uh, Velsenbroek. Ja, we staan 3-6 voor. Lekker.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 There's a place for us I'll take you there oh, I'll take you there Got myself a one-way ticket Destination unknown Have to make my skin way thicker When surviving, you're on your own Can't sit back and just do nothing Watch life pass you by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 En dan gaan ze natuurlijk lekker de natuur in. En Richard heeft altijd hele speciale wandelingen. Dat, uh, je mag helemaal uitgoedigd. niks zeggen, toch? Of, uh... ja, nee, ja, je mag niks zeggen, maar hij loopt voorop, hè? Dus uh, ik ben er een keer mee geweest. Uh, en uh, hij loopt voorop, dus je hoeft hem alleen maar te volgen. En dan, uh, dat is makkelijk. Uh, en, uh, ja, en als ik mee loop, loopt hij ook weer voorop. Ja, hij loopt altijd voorop. Voor en, en, ja. Voorop. Voorop. <laughs>